Dit is de Zomer van ZFM. Met, met nu ZFM Jazz.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 Er moet, toch, er moet toch iemand zijn die er een eind aan maakt. En in de muzikantenkringen zijn er allerlei foefjes. Zoals dit, dat, dat En dan is het gelijk klaar.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 en al dat jazz Ja, yeah, dat was Jimmy Rose samen met Stan Getz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 Plus. Waddling at the Seldorf. the Waldorf, waddling, waddling at the Waldorf. Chico Hamilton gaan we nu horen in een mellow tone.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 nothing remains the same everyone must change dreams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 Love, suddenly, brother, are you happy and excited? Comes along a love, suddenly, everywhere you go, you feel invited. Comes along a love, suddenly, everything you had to becomes ignited. You just begin to live, comes along a love. Comes along a love, suddenly, though you never sang, you're always singing. Comes along a love, suddenly chimes you never heard began a ringing. Comes along a love, suddenly night and day your heart is highland flinging. You live and you love, comes along a love. I don't care how blue you're feeling now. You sparkle and you bubble, see each bluebird double. Comes along a love, suddenly petty little you Comes along a love Suddenly everyone around you seems to Praise you Comes along a love Suddenly you discover things that just Amaze you You just begin to live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 Roger Callaway op de piano. Marc Fosset, een Fransman, op de gitaar. John Byrd op de bas. En Daniel Humer op de drums. En wij gaan luisteren naar een stukje. I concentrate on you. Thank mm -hmm. you. viool van Stefan Grappelli en de cello van Yo-Yo Ma. We gaan nu naar Barbara Dennerlein, een Duitse dame, geboren in 64, die zich heeft toegelegd op het Hemendorgel en hoe, oordeel zelf in een stuk Easygoing. Going.